Uur. De Waterkok met het NOS-journaal. Het aantal datalekken bij de provincies is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2017. Uit onderzoek van Reporter Radio, Omroep Gelderland, Dagblad de Limburger en de Leeuwarden Courant blijkt dat er vorig jaar zeker 90 datalekken waren bij provinciale instanties. In 2017 waren dat er ruim 50. In Friesland ging het het vaakst mis. Daar zijn 16 datalekken geregistreerd. In Zeeland was er vorig jaar maar één. Ondanks het feit dat het aantal geregistreerde datalekken is gestegen, worden ze minder vaak gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In een woonwijk in Amstelveen zijn rond het middaguur op straat twee mensen neergeschoten. Ze zijn licht gewond geraakt. De politie is op zoek naar twee verdachten. Volgens getuigen zijn de slachtoffers een vader en een dochter, maar dat kan de politie niet bevestigen. Mogelijk zijn er ook explosieven achtergebleven in de Amstelveense straat. Explosieve verkenners doen nu onderzoek. In Parijs is het opnieuw tot felle botsingen gekomen tussen relschoppers die zich hadden gemengd onder betogers met gele hesjes en de oproerpolitie. Tientallen mensen zijn aangehouden. De Franse gele hesjes betogen al vier maanden op zaterdag tegen het hervormingsbeleid van president Macron, de dure benzine en de hoge kosten van levensonderhoud. In Rotterdam worden vanmiddag de aanslagen in Christchurch herdacht. Op het Schouwburgplein staan ongeveer 70 mensen stil... bij de 49 moskeebezoekers... die gisteren werden doodgeschoten door een terrorist. De herdenking is een initiatief... van de Rotterdamse islamitische partij NIDA. Morgenmiddag is er ook een herdenking op de Dam in Amsterdam... waar onder andere burgemeester Halsema... op Jacobs en imam Karat zullen spreken.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 Does lief, dank je wel. Namens de patiënten en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Let me tell you how it happened. I was looking for someone that night believer but you could follow Het tweede uur van vanmiddag beginnen gewoon gezellig met de hitte van dit moment. Jorge: de Blue en Lime Payne en Polaroids. Ja, 7 over 3, Zandvoort, welkom terug. De maandagmiddag of de zaterdagmiddag als je live naar dit programma luistert. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, we krijgen natuurlijk in het tweede uur het vervolg. De, zoals ik al zei, in het begin van het eerste uur van een rode draad door deze uitzending. Is de Lions race dag afgelopen maandag op het circuit Zandvoort. We zijn niet alleen gereasd.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 Uh, wat gaan we verder nog doen? Nou ja, de evenementagenda doe ik even onder voorbehoud. Want uh, de andere items zijn natuurlijk belangrijk. We hebben nog een volg, uh, interviews van afgelopen maandag van onze collega Jaap Koper met uh, Robert Doornbos en met uh, Rob Kampus. Wie kent ze niet? Uh, we gaan naar de volgende plaats schakelen met uh, Joop Vres. Want we gaan ook voetballen afmiddag. Uh, SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Arsenal Amsterdam. En om tien over drie, rond de klok van 10 over drie, gaan we live schakelen met Joop op Duintjesveld. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En kunnen we ook nog muziek gaan draaien? Over het ja, ja, tussendoor. Of, uh... Zo, tussendoor. Oké, okay, <laughs> okay, dan is het goed. Zodadelijk gaan we eerst naar Duintjesveld, inderdaad. Naar Jovenes, de wedstrijd van vandaag. De nummer 6 tegen de nummer 3 uit de competitie van dit uh, moment. We hebben het over SV Zandvoort tegen Arsenal. Maar eerst gaan we even de hand pakken... tezamen met uh, deze van Nick en Simon...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 I'm gonna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 De eerste maal vanmiddag naar Duitsersveld. Nee, Joop, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag, ik wil je al Ja. Je ziet dat het echt niet wordt. Het is wat. Het is gewoon, ik weet niet of het kan horen. Ja, nee, we kunnen je heel slecht horen ook hoor. Ja, ik is je niet horen. Nee, weet je wat, we gaan even een heel kort plaatje draaien en dan komen we zo meteen bij je terug Joop. oké. Oké, okay. okay, tot zo. Proberen met Joop Finesch, daar op Duitersveld. Goedemiddag nogmaals, Joop. Ja, dat, dat, dat, ik zei net al, die middag is niet goed. Er staat hier winkel acht op het veld. Ja, maar we hoorden hier helemaal niets, maar gelukkig nou wel. Nu wel, oké. Okay. Ja, nou, het, is, het, is, het is echt eigenlijk niet te doen. Maar uh, ja, de wedstrijd is begonnen en is nu, uh, even kijken, 10 uh, minuten minuut spelen we nu. En Sam wordt die speelt tegen die storm in, dus die wordt eigenlijk teruggedrongen door Arsenal.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 En uh, Lees Goeie heeft de buurt gemaakt in de basis. Dat is wel leuk voor die jongen. het is een harde werker. En een uh, ja, goede uh, rechterspits, eigenlijk. En die hebben we gewoon een keihard bouw erin zandvoort. Uh, goed, Sava probeert het beste van het spel te maken. Maar moet achteruit voetballen. En dat is in het buiten geval. Dat zullen we wel meer krijgen, denk ik, deze wedstrijd. En keeper uh, Dan Kerkman mag die bal weer in het veld gaan brengen. Ja, en als hij een laag gaat, dan komt hij misschien tot de middellijn. Als hij omhoog gaat, dan gaat hij achter de goal in. Zo hard waard het gewoon. Daar komt hij aan. Hij gaat hem lekker laag. Inderdaad, tot op de middellijn. En daar kan. Uh, even kijken, wel kan hij erbij komen? Nee, Lesteloos bijna. En daar is het Castel Fries, maar die mist de bal. En daar moet uh, nu even Jan dus, uh, Berg-Belakamp ingrijpen en die schiet de bal over de zijlijn. En uh, Arsenal gaat gewoon weer op de helft van Zandvoort. Dik op de helft van Zandvoort, en alleen de keeper van Arsenal staat op zijn eigen helft en de rest staat iedereen op de helft van Zandvoort. Komt de bal voor, een hoge bal voor, en dat is een prooi voor de Keringo. Heel simpel. En dan van uit naar Vertoet, naar de Fries. naar de naar de buitenkant Jesse je Daan kan hij kan ik doen. Ja, die kan een mooie paas geven daar. Naar Oliver Rivai. En die zet ze spelen daar zijn, nee dat gelukkig net niet. En de bal gaat weer richting Zandvoort zelf. En uh, Arsenal is wel onbezit. Gaat hij over de zwaar? Nee, dat is overtraining van een standpoorter op iemand van Arsenal. Nou, zo gaat het zijn door. We gaan het spelen in de 13e minuut. En de stand is nog 0-0. En ik hoop dat het tot de rust ook zo blijft. Oké, okay, dankjewel Jop van dit moment. Het is straks weer. Ben je op van is terug?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 Even over, over jou, oh, ja, ik zie al dat, uh, dat het nodig is, uh, dan, dan sluit ik gewoon het gesprek af. Uh, nou ja uh, Positief denk ik, ook even over de, de kansen dat we, zullen we hier überhaupt een Grand Prix van Nederland zien? Nog even. Ja, geen idee, uh, laten we het GP Nederland noemen. Die, die droom die is momenteel in uh, volle gang en iedereen is, uh, doet zijn uiterste best. Um, of het echt, uh, of het echt uh, gaat gebeuren, ik uh, time will tel jongens. Definitief misschien.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 ja, dat is vindt dat straks waarschijnlijk in 2 helft wel andersom zijn. Overlopig stond voor de eigen helft en nu uh, mogen ze vrijheid opnemen. Dit is nog niet eens zo slecht, het zeilt een beetje terug. 12 goed, kan hem overnemen. En daar, Kaste Friesen zitten net naast. Zod, ja, die gaat over de zijde van nog gehouden. gooien. Uh, op de helft van Arsland, dat is waar. Jullie ons. Mans de berg. Netzerberg maakt de zalach. het gaat verder met die zalous. Vengt volaf naar Steat Loos. Loos terug naar berg. Maar Loos liep niet door en dat rekende berg wel op. Toch heeft hij de bal. Viabeen van Amsterdam hij gaat die bal over de achterlijn. Dit is een corner voor Zandvoort, maar die bal is over de hekken. En ik weet niet of dat toch van nog iemand staat. Ik kan het niet zien hier vandaan. Uh, ja, hij komt er toch aan die bal, dus heeft geen nieuwe bal te komen. Uh, berg gaat ze er zelf mee vermoeden.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 En dan gaat hem uh, nu even. Daar komt de vrienders in lopen. Ik de het ook, nee, gaat hem er toch overheen. Ja, hele hoge bal. Heel ver weg. Uh, Middelberg wel, kan naar voren koppen. En daar wordt de eerste aan in de rug gelopen. Het mag van de 50, blijkbaar, want het nog niet goten. En dat is niet correct en daar gaat hij uitspel. Dat is bij de spel, twee man bij de <lacht> Zeker, het spel. Zeker gekocht en dan signaal is overgenomen door de 50. Twee man waren bij het spel. Precies op de hoogte waar ik staan. Dus het is wel niet zo moeilijk om dat te kunnen constateren. Uh, de van die bijna bij kerkman, en die stond dus op het midden van hetzelfde moment, die die te kunnen laten nemen. Wat gebeurt daar? Ouders met een machinebehandeling, Jesse de Haan, die blijft liggen. En die, uh, ja, gaan ze daar gaat ik mee bemoeien. Kijken of hij uh, de verhouding toestaat. Nee, de Haan staat weer op. En waarschijnlijk een beetje te leeg voor want het was absoluut overtreding op hem. Maar goed, uh, het is zelfs doorgegaan en Amsterdam heeft in ieder geval balbezit. We spelen in de 26e minuut En het is nog steeds 0-0. En ik hoop dat ik tegen het einde van de NFL weer bij je terug te mogen komen. Dat doen we zeker, Jop. Tot zometeen. Creeping on me in the night Weight of it I can't hold Pushing me to swim against the open tide Open tide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 deze ziel van Mr. Mister gingen we terug in de tijd naar de jaren 80. Je hoorde Het is uh, bijna het einde van de eerste helft. Uh, daar op wel de wedstrijd SV Zalvoort Arsenal. Daarin de storm is uh, aanwezig voor ons uh, Joop van es. En We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met de heren van SV Zalvoort. Ja Rob, het is uh, teer, keihard werk. Het heeft niks met voetbal te maken. Ja, die bal moet dan nou weer stoppen, maar Hij houdt er echt helemaal mee op. Dit is geen laatste spel mogelijk. Als je op troppen neemt, gaat die bal, die bal waar het gewoon weg. Uh, dit, uh, ja, het is niet te stoppen. Ik denk dat het wat meer is dan 8 op dit moment. Uh, toch komt Zandvoort eruit, hier, via Zullin Daar, Toet, naar berg, berg helemaal aan de andere kant, Daar is de Haan, want ja. uh, moest stoppen om de bal die weer te achteren ging, nu de Haan aan de bal, gaan lopen. Die gaat lopen, Die gaat lopen, Die gaat de 16 meter gebied in, en daar had hij de bal kwijt helaas, dat was een kleine kans voor Zandvoort, daarvoor had hij een grote kans, hij stond alleen voor de keeper, uh, maar hij kon de bal niet tot de verheffen, dat ging net niet, er was te veel gevraagd, en nu is uh, uh, Erfstel weer weg, nee, Zandvoort. Uh, weer Arsenal. Het is, het is een slipperkatsvoetbal. catch uh, voetbal. Sanford dat van de ene naar de andere kant. Het, is, het werkt echt keihard, allemaal stuk voor stuk. Dan gaan we in de diepe bal. Je moet die diepe bal gewoon gebruiken, anders kom je er niet doorheen. En uh, die wordt gepakt en gefloten voor buitenspel. Uh, Sanford mag op eigen helft, dik op eigen helft, die bal gaan nemen. 44e minuut. Ik denk niet dat er heel veel bij getrokken zal worden. Er is één bezurenbehandeling geweest. Dus het is kort tegen de rust staan en dat zou ik helemaal niet erg vinden, want ik, het is wel een beetje koud. Goed, neem die kwalijk, dat uh, is even het, uh, het leven van een, uh, iemand die uh, voelt dat ze wil verslaan, in een veilig buiten. Ja, als het zomer is, is er niks te hand, maar dat is het dus niet. Sam, Gevaarlijk spel, ja, gevaarlijk spel. Kofferfisch wilde uh, die bal spelen en die kreeg uh, bijna een schoen in het gezicht van de tegenstander. Maar goed, Sam, voor is uh, balbezit, berg. We hadden iemand te bereiken en dat ging heel hard langs Salim van Tuteen. En die kon er niks, helemaal niks mee doen. En Arsenal wat gaan gooien, de uh, hoogte van hun eigen uh, strafschapgebied. Het duurt even rond de bal, was dus uh, andere kant op. Ja, daar gaat, hij, gaat die bal komen. En met de wind gaat hij heel ver. Milan Berk-Belenkamp houdt die bal laag, dat doet hij goed. Maar hij bereikt er niemand, heb je dus niks aan. En daar moet je er even gauw ingrijpen in, in dit is dan ook Mans, Mans, richting Berg, dat is niet goed, De Mans, richting de Haan. Haan staat er helemaal vrij op die linkerkant. En dat is gepacht en geploten voor buitenspel, het, het zou kunnen, ik kan het niet zien hier vandaan. Maar goed, uh, we nemen aan, hij, hij krijgt een voordeel voor de tuin. Arsenal mag gaan nemen, dat is gebeurd ondertussen. Ook achter in het spel allemaal. Daar komt de paas, de Haan, Die Haan aan, staat ertussen en via vertoet gaat hij naar. Even kijken, Oliver Rivai. Oliver, naar Jasje De Haan. De Haan. Daar, Les Loos, nummer 5 de rechterkant waar die bal is start. Je kan die nooit uh, achterhalen, onmogelijk. En die bal gaat dus over de zijlijn en mag Arsenal gaan gooien. Ondertussen staat de op 45 minuten. En uh, staat uh, op een man na op de helft van Arsenal. Ja, de bal wint tegen natuurlijk. Dirk Belenkamp. die bekijkt het hele rest, Die duikt onder die bal heen. De majorcommands gaat hem overnemen uh, Die gaat over de zijlijn. Niks aan te doen. Uh, het is gewoon het is gevolg van die wind. Uh, de bal komt, gaat over de hekken. In scherfste te kijken of de klok. En uh, dat is het signaal voor de rust. 0-0 uh, bij de rust van Arsenal. Ik heb van tevoren gezegd, ik hoop dat het bij de rust 0-0 blijft. Nou, dat is het gebleven, gelukkig. Maar ik verwacht dus de tweede helft toch een explosieve voor die uh, behoorlijk op de helft van Arsenal gaat spelen. Kwartietje rust en dan gaat het straks. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, geniet inderdaad van dat uh, kwartiertje rust. Even uit, de, uit die wind hè? En uh, even genieten van een lekker bakje uh, koffie of thee. Heerlijk. Zo dadelijk praten we weer verder met de gast van vanmiddag Theo van der Laan. Maar eerst de Fionio Cannibals en Johnny Come Home.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 nou, die heeft een bedrijf, die, die zegt, nou laten we zeggen, het kost 100, maar omdat het voor het goede doel is, vraag ik 75 of 60. Ja. Die kosten we natuurlijk wel betaald, want die maken ze ook. Hebben we, ja, dat ook niet. Ja. Nou, we hebben natuurlijk Bernie's, die zegt ook van, nou jullie komen bij ons eten en drinken. Nou, normale prijs zijn dit, maar omdat het voor het goede doel is, willen wij eigenlijk meedoen. Nou ja, het kost een normale euro, dan vragen we nu 70 cent of 65 cent. Nou, en die 35 cent die we dan overhouden, die gaan allemaal naar het goede doel natuurlijk. Dus,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 Uiteindelijk richting de 100 mensen daar. Dus de, de perszaal van het circuit is dat vol. Uh, een fantastische uur uh, hebben we natuurlijk met uh, Rob uh, Campus gehad. Die dat fantastisch kan met al die mensen die erbij waren. En Michel ja. Bleekemolen en uh, Kees van Lennep. En Jan Lammers natuurlijk die dat fantastisch doet. En uh, Michel Bleekemolen ook. Hartstikke leuk. Ja, dan zitten we uh, natuurlijk uh, aanbloost te luisteren. Uh, gaan we door. En, uh, ja. en dan, toen ben ik afgehaakt. Want, ja. <laughs> want wij mochten als radio, uh, en dat hebben de, nee, de, de, de, de luisteraars... <laughs>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 Ze gingen van, van tussen de twee en vijf uit. Juist. Nou ja, oké. Okay. Die veiling die heeft gewoon het dubbel opgebracht... van wat we hadden gecalculeerd. Die hebben ja. echt het verschil gemaakt. En uh, uh, Ja, eerlijk gezegd, je koopt waarschijnlijk dat klokje. Maar dat is natuurlijk niet gedragen door Gees van Lem. Dus nee, dat is okay. toch een ander dingetje. Gaf die ook maar, kopen, onmiddellijk ja. toe, hè? Want hij heeft maar een klein polsje. Ja, <laughs> nee, maar ik bedoel... dat verloos kun je misschien nog wel eens kopen op een veiling, wat dan ook. Maar dit is wel een heel bijzonder... Uh, er is ook nog van Ben Pon geweest. Dus het was van en Ben Pon en van Gees van Lem. Ja, die wil je wel hebben als, uh, als maar geweldig, 45.000 ja. euro ja, voor het Maxima Centrum. De dame die de zaak in ontvangst had, die was natuurlijk die was ook helemaal, helemaal stil. Ja, dat, nou, ja weet je, we, we hadden natuurlijk wel een beetje, nou, we hopen uh, 20 mil voor je te gaan ophalen. Wordt het zoveel een prachtig bedrag? Nou ja, dat is alleen maar mooi. En we weten ook, het is ook wel een beetje duidelijk wat er gaat worden. Het wordt geld voor uh, ontspanning en, en voor mensen die daar, dus de jonge mensen die daar uh, behandeld worden.